30 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM Net nu. Ik ben 1939 geboren. En hoewel ik een kind van vijf was bij de bevrijding. als ik zo'n liedje hoor van. Veralin. Land of hope and glory. dan doet mij dat toch iets. Ik heb die laatste oorlog net nog meegemaakt. Gek dat zo'n bevrijding een kind van vijf al raakt. Natuurlijk wel ontging me ervan de diepere zin. Maar ik krijg nog steeds een rilling van het lied van Veralin Land of Hope and Glory was voor mij. Toch een begin Net of het vroeger veel vaker Mooi weer was met veel zon Alles uiterst zuinig Alles op de bon Schuchter en voorzichtig Nederland herrees En Ina van der Bakker Vree met een Canadees En door Den Haag Daar fietste een nog jonge... Willem Drees. De echte. <lacht> en de mensen moesten door de oorlog heen. Sommigen zo verschrikkelijk... dat het mij niet past om vanavond ook maar één zin over te zeggen. Maar anderen gingen door de oorlog, ja... zoals het leven was. En ik weet van de meneer uit Amstelveen... dat wanneer de Engelsen overvlogen... of de Duitsers... dat hij dan... Onder de trap ging zitten in de gangkast. Met een vergiet op de kop. Vergiet op de kop in de gangkast. Denk ik daar nou nog aan terug. Vergiet op de kop in de gangkast. En dat donker geronk in de lucht. Dan denk je het was toch merkwaardig gesteld. Klein individu tegen al dat geweld. Mijn verweer tegen geuring on van Riebentrop. Hier in de gangkast. Met zo'n vergiet op de kop. Zelf was ik in de oorlog nog veel te klein... om wat je noemt fout te zijn. Maar ik herinner me nog een vriendje dat... volledig foute ouders had. En als een zoontje huilt... omdat vader heult ben je als kind gauw uitgespeuld. Maar s'avonds op de overloop, daar bleef het kaarsje branden van de hoop. De hoop was het enige, die was niet op rantsoen. Daar konden de Duitsers niets aan doen. Vergiet op de kop, in de gangkast. Denk ik daar nou nog aan terug.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 30, 35 jaar daarna kwam ik die meneer het Amstelveen weer tegen. En ik zei tegen hem, ik zult nou in deze tegenwoordige tijd toch al niet meer met een vergiet op de kop gaan zitten in de gangkast. Maar we leven immers nou in een tijd van vrede. En toen zei hij, vrede? Is dit vrede? Met deze vreselijke beelden de televisie. Steeds weer oorlog, overal. Is dat vrede? Juist in deze tijd Heb ik het primitieve gevoel Te doen net als toen Vergiet op de kop in de gangkast En die wereld die raast Dan maar voorbij Vergiet op de kop in de gangkast Bewust Doe ik een stapje opzij Ik blijf onherroepelijk Bij mijn besluit Pas als ze het eens zijn Kom ik eruit Die duif met dat takje. Daar wacht ik nou op. Hier in de gangkast. begint op de kop, was Zet Ma, dames en heren. zo heb een beetje traditie van maken natuurlijk, dat we zo om uh, één uur altijd een uh, cabaret fragment draaien. Hoeft niet altijd een conferent te zijn, maar het kan ook wel eens zo'n mooi uh, liedje zijn als dit. Met een uh, goede tekst, en daar was hij wel goed in, Zet Geike Ma. zingen kon hij niet, absoluut niet. <laughs> maar uh, teksten schrijven, dat kon hij als de beste. Hé, hey. oh, nou vanuit dan maar. Als hij dat vindt, vind ik het ook. Ehm. Um. Ik doe even wat anders, dames en heren. Want er is iets niet goed met een uh, snoertje hier. Dus dat ga ik eerst even uitzoeken. Bugsvish Making your mind up. Dus zomaar kwijt. Doen we niet. Oké, Bugs was dat En dat noemen we heet Make In Your Mind Up. En ik wilde nu een heel ander nummer laten horen. Maar ja, er zit hier een snoertje. Een beetje gammel. Maar misschien doet u het nou wel. En dan laat ik hem wel nog horen. Zo is het. Want ik ga uw toto niet onthouden. Tuurlijk niet. I never let you. Yeah, yeah. yeah. Toto. En Pamela had de hoofdprijs of zoiets. Ja. Dat kan je het allemaal zien natuurlijk. Oké. Okay. Prachtige plaat. We gaan door met uh, nummer 9 uit uh, Breakdown, uh, Euro Breakdown, dames en heren. Een um, prachtig mooi liedje van Alanis Morissette. dat moeten we niet doen. Dus ik moet wel de goeie hebben. Of was het nou wel de goeie? Nou, ik weet het niet meer. Ja, het was wel de goeie. <laughs> Lekker! Guardian! Alanis Morizet. Sets, nummer 9 in de Euro Breakdown. Elke vrijdagmiddag kunt u die horen bij uh, ZFM. Zandvoort op 106.9, 104.5. Op de kabel natuurlijk. En op Sigo uh, Digitaal. Uh, Kanaal 40. Ja, ook dat nog. Dat is allemaal <lacht> hartstikke gezellig. Niet waar, is het gezellig. Ja, het is heel gezellig. Oké, okay, nou dan houden we het daarop. Als het zaterdag. Dames en heren, is het uh, de Nationale Glammerdag. Nou, niet helemaal. Oh, niet uh, helemaal. Nou, vertel dan. <laughs> Aanstaande zaterdag is er een uh, Glammerday Sandvoort georganiseerd door Esprit. Ah. Ja. Oh. En dan kan je de hele dag 20% korting krijgen op je aankopen, plus een lot. Oh. En uh, voor deze loten is er om 2 uur, 3 uur en 4 uur een trekking. Met hele leuke prijzen. Beschikbaar gesteld door uh, een uh, groot aantal uh, Zandvoortse ondernemers. Ja. En, en aan het einde van de dag, zo rond 5 uur, is er een uh, optreden optre van zangeres Aleda. En uh, die sluit uh, de Glamour Day feestelijk af. En uh, deze dag begint om 10 uur en duurt tot 6 uur. En dat is in het Jupiter Plaza aan de Haltenstraat. Jupiter Plaza aan, uh, aan de Haltenstraat, ja. ja, dat, ja. Is dat, uh, dat is dat prachtige winkelcentrum, dames en heren. Ja. Vlak tegenover het oude raadhuis en zo. Dus voor de mensen die niet naar het Zandvoort komen, toch luisteren. En u uh, wilt dat meemaken. Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk een mooi verhaal. Jupiter Plaza, winkelcentrum, Halterstraat, Vlak ook bij het busstation, dus om de hoek. Dus het is uh, goed bereikbaar. Hey, dat ook nog een keer. Uh, hoe laat nou begint het? Het uh, begint om tien uur. Ja. Uh, tot zes uur. Tot zes uur. Ja. Nou oké, okay. dus het is uh, de Glamour Day Zandvoort uh, van Esprit Dat uh, kunnen we dus even vertellen En uh, u kunt er van alles winnen Als u aan de loterij meedoet, als u het gaat bezoeken uh, U kunt van alles winnen, dat is natuurlijk een hele mooie praat En de, de, de, dingen, de prijzen zijn beschikbaar gesteld door diverse Zandvoortse winkeliers Dus dames en heren, wilt u zich een beetje in de glamour storten En wilt u een beetje glamour, glamorous feeling hebben Nou, dan weet je waar je zijn moet Aanstaande ja. zaterdag, 29 september, is dat. Ja. En dan moet je dus zijn in het Jupiter Plaza. Juist. Heb ik het goed gezegd? Ja, met helemaal. Mooi, met een mooi muziekje op de achtergrond. Ja, wel ja, toepasselijk ja. eigenlijk. Ja, een beetje ja, rustig, mooi uh, muziekje. Sounds Orchestral. Met Cast Your Fate. Doe de wind. that your lips touch mine Something shot right through me My heart skipped a beating time There's a different feel about you tonight It's got me thinking lots of crazy things I even think I saw a Nee, dat hebben we helemaal niet. Kom, wat een onzin. Deze moeten we hebben. Het weer in Zandvoort. Nou, vertel. Zo, dat was beter. Dat Ja. Uh, we hebben Wolkenvelden... Waar af en toe wat uh, lichte regen uit kan vallen, maar tussendoor is er zeker ook ruimte voor de zon. De temperatuur uh, wordt ongeveer 16 graden en de wind is matig tot krachtig 5 uit het zuiden. Morgen wordt het meest bewolkt met af en toe wat regen en de temperatuur blijft hangen op hetzelfde niveau. Uh, de wind neemt af naar matig kracht 4 uit het zuidwesten. Dave Mason, Chris Wood, Jim Capaldi en natuurlijk uh, Stevie Winwood vormde in de tijd. Zeg jongens, hallo. Wat dat? Ik denk dat die afgelopen, ik kom even terug. Ze konden het zeker niet hebben dat het al afgelopen was. Nou, zeg ook Chris Wood, Dave Mason, Jim Capaldi en... Uh, ja, Jim Capaldi en... Uh, wat zei ik nou, Steven Winwood. Oh ja, dat was in de tijd. Dat was in de tijd de band Traffic. En uh, daarvan hoort u het prachtige liedje Hole in My Shoe, Ja, je kunt dit als een hint beschouwen, of niet? Ik sta er al? Welang op man. Ik sta al nog niet. Waar. Feyo heeft de kunst voor stad, en is Jackie Wilson. Your love keep lifting me higher and higher. Natuurlijk ook van uh, Riet Petit en nog zoiets. En dit was uh, een nummer dat heet... Your love keep lifting me higher and higher and higher. and higher en and... nog eens higher. En uh, ja, dat is later ook nog eens dunnetjes overgedaan trouwens... door Swedding, uh, dit nummer. Uh, we gaan nu even weer terug naar de tijd, dames en heren. Want dat moet je natuurlijk niet vergeten. Uh, we gaan een plaat draaien, nummer 4 uit de Euro Breakdown... En hoe heet die plaat? de plaat heet Good Time en is van Al City en Carly Rae Jepsen. Right bed. What's up with the song inside my head. hands up if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time. Flipped I closed like I didn't care, hopped into a cab, take me anywhere, I'm in if you're down to get down tonight, Cause it's always a good time. Breakdown. Waar had ik weer? Dat waren City en Carly Ray Jepsen. Oh, die? Ja, ja. Nee, nou, het zegt. Ja. Ja, nee, nou weet ik het wel weer. Maar ik kon zo gauw die lezen in dat malle ding. Ja, maar even de stoffertje oren jongens. Ja. Ja, ben je er nog? Ja. <laughs> Leven is makkelijk, dames en heren. Easy living. Uriah Heep was dat. Uriah Heep natuurlijk genoemd naar een personage uit uh, een boek van Charles Dickens. Met uh, de zanger David Byron, die uh, daarvoor ooit eens een hit heeft gehad. Uh, als uh, David Garrick. En toen zong hij onder andere liedjes als Lady Jane van de Stones. En Dear Mr. Mrs. Appleby. Ja, dat is precies dezelfde man. Dat is niet te geloven. Nou dames en heren, ik heb hier tegenover mij een gigantische metalhead zitten. Een rock bitch uh, hoe noem je dat allemaal. Dus uh, wat heb je nou voor herrie aangezocht? Uh, ik heb een nummer klaarstaan van de band Camelot. Ah. En uh, zij maken uh, toch best wel mooie symfonische metal. Zo. En uh, op dit nummer is... Uh, ja. Roy Kahn te horen. Wie? En Roy Kahn. Zeg, een nou, een zeg maar voormalige allee. zanger. en hoe is dat Ja. En, uh, <laughs> kom nou. Ja, kom op nou. Kom op nou. Ja. Uh, het geluid van deze man is uh, op zijn minst markant en zeer vrij te noemen. Okay. Nou. Dus hier komt het nummer. The Descent of the Archangel. voor mijn neus waar kan ik zien hoeveel mensen er luisteren. Hè? Dat is heel interessant. Ja. Ik zie net het laatste lichtje uitgaan. <laughs> Zou het? Tjonge jonge Nou ja, in ieder geval... Het... Oh, daar gaat het nog door Denk je dat het afgelopen is? Gaat het nog door? <laughs> Wachten op 023-573-1969, nou <middellij> Johnny die komt binnen, waar ben ik nu in terecht gekomen. Die, die man die, die, die zit gelijk met, met zijn haren stijl overend En uh, die denkt, wat gebeurt hier allemaal? Is zien een luxe programma? Nou, we zullen hem een beetje tegengas geven. Again, don't know where, don't know where, but. I... drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I Het is niet anders. Hij verlaat me met de Moody you it when you tell me what questions de met ons gast Albert Jones. Ik zit er al tegen de Oké, okay, jongens, dit was uh, Sanford Lus We zijn er weer aanstaande vrijdag. Tussen 2 en 4 uur. Ah, nee, tussen twaalf en tussen 12 en 22. En uh, ik ga uh, op een andere stoel zitten. Angela neemt de techniek over. En wij laten we nog heel even alleen met de Moody Blues. Tot straks aan de andere kant van het nieuws.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 Door een algele staking ligt het openbare leven in Griekenland bijna stil. Tot die 24 uur staking is opgeroepen door de twee grootste vakbonden van het land. Zij zeggen dat de bevolking al hard genoeg wordt getroffen door bezuinigingen die al zijn doorgevoerd. In Limburg heeft de recherche het terrein van een chemisch bedrijf doorzocht, Edelchemie in Panheel. Het bedrijf heeft er volgens justitie grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen, zonder maatregelen te nemen om het milieu te beschermen. Ook had het bedrijf geen